Wil je lopen? Ja. Kom maar. Ja. Ja, het gaat wel. Mijn benen zijn alleen maar geschaft. <laughs> heb je geluk gehad? Kom, lieveling.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 Bij ons opgang zien de dingen er nooit zo slecht uit. Kijk, daar is John! En Pieter! En nog meer anderen ook! Ze hebben een inheemse boot. Hoi! Dat Ze duwen hem net af. Hoi! Hallo! Wacht even! Nee, maar. Hallo? Hallo! Kijk nou, eens even haal zeg. Wat dacht je, dat, dat het bij jullie afgelopen was. Help, is pizza, help, Natuurlijk, is. natuurlijk. Ik kom ze gewoon uit aan boord. Dank je, Pieter. Ga jij Paul? Ja, ik zal de boot afduwen. Yeah. Zo. Ja. Zo. Peddelen, jongens. Hé, hé, hé, help eens een handje. Ja. Dank je. En dan geef me nou een pedal. Ligt bij je dan. Ja. Hoi. Daar gaan we dan.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 We moeten nou goed opletten wat we doen. We komen onder de beschutting van het eiland vandaan. Ik denk dat dit genoeg nodig is. Laten we nu maar tegen de wind ingaan. zij stoppen. Boeg zij stoppen? Je zou denken dat het die van Pieter Bautrees was. Hij bedoelt de linkerkant van huis. Goed nee. zo, dat is genoeg.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 Zullen we eens wisselen? Ja, goed idee. Ja. Hé! zo vrolijk hey. zijn? Hop! niet Hop! Hopp! Penny. Mensen zijn altijd blij Hopp! Hopp! Hopp! Hopp! zijn. Hopp! zijn. Hopp! Hopp! Hopp! Hopp!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 Wij hebben ons zelf in moeilijkheden gebracht. De vraag is nu, wilt u ons helpen weer uit te komen? Als u dat wenst, dan zal het mijn eer zijn. APPLAUS Wel nu, laat ik dan beginnen met ronde te verklaren... dat u uw eigen capaciteit onderschat om deze situatie het hoofd te bieden. Laat me in eerste plaats even de feiten vaststellen. Ja...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 Weer teruggeblazen worden over bewoonde eilanden. En slotte over Nieuw-Zeeland en Australië. Yes. Nou, laten we hopen dat het of vanzelf ophoudt. Of dat we erin zullen slagen iets te doen voor het zover is. Dus, af te gaan op hetgeen professor Rosans heeft meegedeeld. Is er geen reden tot paniek of tot overhaaste maatregelen. Voor alles moeten we kalm blijven en alles nuchter onder de ogen zien.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 Nou ja, je kunt beter naar je tent gaan en je aankleden. Ja, je hebt gelijk. Paul, nog wel bedankt. Oké, okay, oké. Okay. Je moest Leslie maar meenemen. Hij is een slechter aan doen dan jij. Ik zal wel hem meegaan. Mooi. Ik zal de zuurstofcilinders wel meenemen, Pieter. Als je wilt, ga. Komt in orde. Paul, wat doe je? Ik controleer deze cylinders. Net wat ik dacht. En huh? Nu de andere...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 De lichte stukken worden ver genoeg weggeslingerd, maar toch. Oh, je ja, hebt volkomen gelijk. Zelfs een kleine steen kan goed aankomen. Het ja. gebeurt niet vaak dat mijn vader iets bevolen wordt. Oh, maar het was niet mijn bedoeling, zo. Zeg sorry. maar niet, joh. Mijn dochter vindt het wel leuk, iemand in het te jagen. <laughs> Bij Paul heb ik altijd succes. Fanny. Niet waar, lieverd? <laughs> uh, wat draag je daar? Als je het weten wilt, dynamiet. Oh. Waar is het voor? Je? Ja. Voor de tunnel.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 En uh, ze gebruiken niet alle staven tegelijk, uh, één of twee. Uh, waar wijst die man uh, voor vroeger op de boot? Een steiger, zou ik zeggen. Goeie hemel. Kijk, die staat onder water. Maar het is niet mogelijk. Ze zouden hem toch meer dan een voet boven het hoogwaterpeil bouwen? Dat moet wel er erg hoog tij zijn. ziet ernaar uit dat we hem naar de voeten moeten halen. Ja. Als u de lunche en dynamiet wil uh, nemen, Sir John...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 de lift is nou vrij. Ik ben weer terug voordat jij hier klaar bent. Ik wil niet dat je gaat. Ach, doe nou niet zo gek. Ik blijf niet lang weg. Paul. Paul. Ja. Maar, waarom ben je nou zo verzorgd? Oh, kan dat anders als jij je niks aantrekt van wat ik zeg om je tegen te houden. Hier, neem die termosfles met ijssteen mee naar beneden. Die schijnen ze vergeten te hebben. Oh, geef maar. Dat het ah, je zal ons toch maar in de weg staan. Het water stijgt hier vlugger, hè? Ja, daarom probeer ik dat krenk van een pomp aan de gang te krijgen. Ja. Rotting. Nou, laat mij maar eens kijken. Ik heb een beetje kijk op motoren. Ga je gang. Het rot hoge tij is de oorzaak. Ja. Heb je gezien? Meer dan een voet boven de stijger. Ja, hoe denk je dat ik hier gekomen ben? Gevlogen?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 Geloof oh, je dat je dan dicht genoeg bij bent? Dacht ik wel. Wauw, oh, wel, oh, kijk eens wie we daar hebben. De kraapt die dit allemaal heeft uitgedacht. Hoi. Kom je ons een handje helpen, broer? Nou, de pomp heeft hij al aan de gang gekregen. Ja, nou, één hoeraatje voor <laughs> uh, hoe, hoe gaat het? Oh, ik dacht wel goed. dacht dat vervloekt toch al uit, dat maakt je gek. Hè? Dat kan ik me voorstellen? Ja. ja. Nou, jullie zijn een aardig stukje opgeschoten met die tunnel. Sinds de laatste keer dat ik hier ben geweest. Ik kan het zien aan dat stuk witte kwarts in de wand en eentje terug. Jullie hadden toen pas brood gelegd. Wanneer was dat? Oh, een paar dagen terug. Ja, ja, we hebben het er niet slecht afgebracht. Ik heb je ijstheer meegebracht. Oh, bedankt. Als de jongens de lading aanbrengen, zullen we het opdrinken aan hey, Hé, O'Malley, zet de boor aan. Aan wie uh, hebben we dat? Hé, uh, wat? Die thee natuurlijk. En die... Uh... Had je vergeten mee te nemen? Ik heb geen kein vergeten mee te nemen. Ik hoop niet. Nou, dan is het misschien een extraatje. Ja, ik vind het best. Ja, wat je zegt, ik dat je altijd nog een beetje vanop. Ja. ja. Nou kom, ik moest er maar weer eens van doorgaan. Ja. Anders leg ik last met de oude ploeg, omdat ik de boot laat wachten. Oké. Okay. Wat kijk. En nog bedankt voor de kein. Ja.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 Naar beneden, om te zien wat er gebeurd is. Dat is even als je rijfgooien hebt. Wat bedoel je? Kom uit je liftkooi. Kom vooruit. Ik heb geen tijd om te kletsen. Hè? Wat? Bonk, vlieg maar! Bonk met je handverkanten. Ja, Leg met de schacht. Leg met de vierstrachter. Leg met de vierstrachter. Leg met de vierstrachter. Ik heb u bijeengeroepen om u het resultaat van het onderzoek mee te delen.